Het andere eind eraan. mijn boot hadden ze uit de vaart. Toen hingen ze me dood, daar die trommel voor mijn buik. Ze zeiden mij, ga nou maar door, en roep alleen maar pinden hoor. En vraag er dan vijf centen voor, toen zat ik in de vuik. Verkocht mijn eerste pakje draad, die stuiveren had ik vlug. Maar ik had toen in mijn zenuwen een dubbeltje terug. Pinda pinda lekker, lekker. Als je maar vijf centen biedt, binda binda, lekker lekker, of je en kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel, en tot ik uit mijn jasje waai En van je teng, denk, tenk, van je tang tang tang. Zie de wie de wie Shanghai.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 En dommel bij me trommel, het had ik uit mij als je wai. En van je tank, tank, teng, van je tank, tang, tang. Zie de wie de wiet jangen